1 UUR Waterbalgemoet met het NWS-journaal. Bij een gasexplosie in een gevangenis in de Amerikaanse staat Florida... zijn tussen de 100 en 150 mensen gewond geraakt. Het zijn zowel gevangenen als medewerkers van de gevangenis. Lokale media melden dat zeker twee gevangenen zijn omgekomen... maar dat is niet bevestigd. Het gebouw stort er door de explosie deels in. Op het moment van de explosie waren er 600 mensen in de gevangenis... De gevangenen die ongedeerd zijn gebleven zijn naar andere gevangenissen gebracht. Nieuwe beveiligers worden strenger gecontroleerd. Iemand die criminele contacten heeft krijgt geen baan meer in de beveiligingsbranche. Tot nu toe controleerde de politie alleen of een aspirantbeveiliger geen strafblad heeft... en een bewijs van goed gedrag kan laten zien. De strengere controle wordt ingevoerd om de criminele invloed op de branche tegen te gaan... Zo zouden leden van beruchte motorbendes als beveiliger horecabazen afpersen en bedreigen. Ook waren er beveiligers betrokken bij overvallen op geldtransporten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen Greenpeace-activisten opgepakt. Ze probeerden te voorkomen dat een Russische tanker met olie uit het Noordpoolgebied er zou afmeren. Maar de politie maakte een einde aan de actie. De activisten zijn tegen oliewinning in het gebied omdat die slecht zou zijn voor het milieu. Nederland staat op de eerste plaats van landen met de meeste persvrijheid. Het is een gedeelde plek. Ook Zweden en Noorwegen staan op nummer 1. Het is voor het eerst dat Nederland bovenaan de lijst staat. Die wordt elk jaar gepubliceerd door de organisaties Free Press Unlimited en Freedom House. Nederland is eerste geworden omdat de diversiteit van de media groot is... en omdat buitenlandse media hier goed toegankelijk zijn. Het weer. In het noorden is het bewolkt en valt soms regen of motregen. In de rest van het land breekt de zon door. Maar kunnen later vandaag wel buien vallen, mogelijk met onweer. Het is 12 graden op de wadden tot 18 in het zuiden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het is dan 12 tot 16 graden. Dit was het NWS. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is Crystal. Welkom terug bij CFM uh, uh, Zandvoort Lunch. CFM lunch ook. Dat nog een keer. Ja, uh, we zitten met een internetstoring. Het is weer eens een keer zover. Uh, dank u wel, meneer Zet. Um, het werkt allemaal weer eens even niet. En uh, dat is even vervelend, want dan heb ik natuurlijk al mijn muziek niet. Ja. maar ja, oké. Okay, uh, slimme meid is uh, op de toekomst voorbereid. Zeggen ze dan altijd. Dus uh, we hebben het natuurlijk alweer opgelost door gewoon uh, even iets anders te laten. Dit zijn de Pointer Sisters and it hit fire. I'm riding in your car You turn on the radio You're pulling me close I just say no I say I don't like it But you know to you my favorite singer in the world and I'm totally serious. Is she there? <coughs> Miss Bonnie Ray. After being together on the no nuke stage. I'm so proud to be here tonight, part of this history. They asked me to sing this song with them and I said anything for you guys. I'd like to introduce to you my favorite singer in the world, and I'm totally serious. Is she there? Miss <laughs> Bonnie Raitt.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 There's no one left to blame And I'd give She's crying try Uitgevoerd. Fantastisch nummer van uh, Bonnie Raid. Samen met uh, Crosby en uh, David Crosby en uh, Graham Nash. Fantastisch. 30 jaar na het uh, No Nukes Festival. Dat we onlangs een keer in de vernieuwjaar hebben uitgezonden. 1979. Dus dit was uh, 30 jaar daarna. 2009. Fantastisch. Mooi. Um, Even kijken, ja. Dus je even het zonder de tune moeten doen, dames en heren. Want die prachtige tune, die, die is er niet. Want die staat via internet. En wij hebben dankzij dat fijne bedrijf met die Z hebben we weer eens een internetstoring. Ik ben blij dat ik ze de deur uitgeflikkerd heb thuis. Echt blij dat ik ze de deur gegooid heb. Zo. Maar goed, we gaan het wel hebben over de vrijwilligersvacature van de week. Ja. Uh, dus uh, ga je gang. ja. In plaats van Hella Wander zit uh, vandaag bij ons aan tafel Marijke van Haafte En zij is van Amie Zorg En daar is zij coördinator van de ontmoetingscentra. En jij had een aantal uh, leuke vacatures. Ja, ik heb inderdaad meerdere vacatures. Um, zal ik beginnen? Ja hoor, begin maar. Nou, ja, begin maar. Allereerst zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Iemand die het leuk vindt om een gezellig gesprek aan te knopen... met een, een oudere heer die bij ons op het ontmoetingscentrum komt. Ja. En uh, ja, we zouden het heel leuk vinden als we diegene ook samen met die man... een levensboek maakt over zijn leven. En het zou gaan om een uh, maandagochtend. Ja. Uh, anderhalf uur, dus het is ook wel overzichtelijk... als je niet zo heel veel tijd hebt. En uh, nou ja... Het kan ook zelfs één keer in de twee weken bijvoorbeeld. Het hoeft niet elke week. Maar het zou heel leuk zijn als je ja, een soort maatje wordt van diegene. en uh, samen met hem terugkijkt op zijn leven. en uh, misschien met foto's en verhaaltjes. een leuk boek samenstelt. Ja, nou, dat lijkt me op zich. lijkt me dat best wel ook een. een, een dankbare invulling van je tijd. Ja, ik denk het ook. En ik denk dat uh, ja, het voor jezelf heel leuk is om te doen, omdat je. Uh, nou ja, iets betekent voor zo iemand. En het is ook heel interessant. Die meneer heeft ook echt veel te vertellen. Hij heeft een brede interesse. Hij is heel vriendelijk. En uh, nou, ik denk dat het echt een gezellig moment zal worden. Zo op die maandagochtend. En uh, ja, nou voel je geroepen. Neem vooral contact op zou ik zeggen. Ik heb er nog een paar. Dus ik weet niet of er tijd voor is. Ja hoor. Ja, ga je gang. Ga vooral je gang. Nou, misschien is het goed om even uit te leggen wat nou zo'n ontmoetingscentrum is. Mm -hmm. uh, het is een plek, uh, het zit onder andere in het Pluspunt en in uh, de burgemeester Nawijnlaan. Dat zijn twee plekken waar we met mensen die vooral ook uh, last hebben van geheugenklachten met elkaar samen leuke activiteiten doen. Mm -hmm. En daarom zoeken wij ook nog mensen die het misschien leuk vinden om bij ons te koken. En misschien met één of twee van onze deelnemers boodschappen te gaan doen en dan... Nou ja, de groenten snijden en het hele proces van koken gewoon gezellig samen door te maken. Dus ja. hou je van koken en heb je een uurtje vrij één keer in de zoveel tijd, nou dan uh, meld je aan, want we kunnen heel goed hulp gebruiken daarbij. Sowieso lijkt mij. Ja. Ja. Ja, ja dus dat is... Uh, nou ja, je mag ook als je zelf uh, ideeën hebt dat natuurlijk ook inbrengen qua gerechten en alles. Dus uh, nou ja... Een leuke manier om uh, nuttig bezig te zijn voor een uh, groep waar toch uh, steeds minder geld voor is. En nog wel uh, ja, genoeg ja, hulp nodig. Ja, helaas. <laughs> ja, Nou, een andere vacature. Ja. Dat is als je misschien creatief bent uh, en het leuk vindt om weer uh, wat te doen met schilderen, breien, nou wat dan ook, boetseren... Uh, en je denkt, nou, dit zou een mooie plek zijn... om daar die talenten die ik heb of die uh, creativiteit uh, in kwijt te kunnen. Dan ben je heel hartelijk welkom om met een aantal van onze deelnemers... dat eens in de zoveel tijd te komen doen. We hebben een leuk ateliertje... waar we ja, met, uh, met de mensen van uh, alles kunnen doen. Ja, kortweg gewoon lekker vreubelen. Precies, mm. ja. Ja, uh, uh, ja, mijn ervaring met... met dit soort zaken is, en dat is misschien voor de luisteraars uh, die belangstelling hebben ook leuk om te weten. Mijn ervaring met dit soort activiteiten is dat uh, uh, het in de eerste plaats is het heel dankbaar. In de tweede plaats is het een hele leuke invulling van je vrije tijd. En uh, niet in de laatste plaats betekent je dus ook echt iets voor een oudere medemens. Ja, Zeker, ik denk, uh, nou ja, zelf ervaar ik het ook in mijn werk. Ik geniet elke dag van de, de gezellige contacten. En uh, even die knuffel of die uh, ja, fijne gesprekjes over vroeger of over nu. Uh, het maakt niet uit. En uh, ja, dat je ja. echt even voor elkaar ook iets betekent. Want zelf krijg je er ook veel van. Ja. Zeker weten. Uh, ja, het, het, het luisterend oor wat uh, ooit de verpleegkundigen en de verzorgenden waren. Die hebben daar geen tijd meer voor tegenwoordig. Nee, helaas uh, moeten we het met steeds minder mensen doen. En daarom wordt het zo ontzettend belangrijk... dat we ja, vrijwilligers hebben die zich willen inzetten. En uh, ja, die zien we ook echt als een onderdeel van ons team. Ja. Uh, we moeten het echt met elkaar doen. Dus uh, ja, van harte welkom om uh, ons team te versterken. Ja, ja. Uh, nou heel kort gezegd kun je dus gewoon stellen... dat je dus mensen nodig hebt die de mensen uh, behulpzaam zijn bij het... Ontwikkelen van de activiteit. Ja, ja zodat ze uh, ja, samen echt met hen uh, een leuke tijd beleeft. Ofwel met koken of iets creatiefs of iets in de tuin. Daar zoeken we ook nog iemand voor. We hebben een tuin die uh, nodig uh, wat gezelliger gemaakt moet worden. Uh, iets met muziek, mocht je muzikaal zijn, nou, denk maar, ja, misschien heb je zelf een talent wat ik nu niet noem. En waarvan je denkt, nou, dat is hartstikke leuk om af en toe uh, of eenmalig uh, in te zetten op dat ontmoetingscentrum. Uh, ja. uh, met die ouderen. Nou, van harte welkom om contact op te nemen. Ja. En waar kunnen ze contact opnemen? Ja. Uh, nou, uh, als iemand belangstelling heeft... dus nu voor één uh, van deze vacatures... dan kunnen ze even kijken op de website van VIP Zandvoort. Maar ze mogen ook uh, rechtstreeks contact opnemen met Marijke van Haaften. En uh, haar telefoonnummer is 06... 380 76 754. Nou, het lijkt me verstandig dat we dat straks even op onze Facebookpagina zetten. Want ja, mensen hebben nu niet even. zo gauw pennetje en zo, dan moeten ze weer zoeken. Dus we zetten, dat, dat, dat <laughs> contacttelefoonnummer even op onze website. Dan kunt ja. u Marijke daar persoonlijk even benaderen voor al dit leuke werk. Het is wel erg leuk trouwens. Ja. Ja, het is heel leuk. Het, is, uh, het wordt alleen maar leuker de komende tijd als we nog wat uh, leuke vrijwilligers erbij krijgen. Ja. Maar het is aan <laughs> de andere kant natuurlijk wel een schandaal. Eigenlijk schandalig, dat je, dat je uh, daarvoor afhankelijk bent van vrijwilligers. Van terwijl vrijwilligers. Je, dat, dat je daar vroeger gewoon uh, mensen voor had die dat gewoon uh, konden doen in hun werk. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar ja, de ouderen die wordt steeds meer afgeserveerd in deze maatschappij. Dus ja, het is niet anders. Ja. Het is heel vervelend. Er wordt steeds meer een beroep op onszelf gedaan. Hè? Ja. Van, uh, nou ja, aan de andere kant uh, kan het ook wel weer heel leuk zijn om ja. het natuurlijk uh, met elkaar te doen. Maar het zou wel mooi zijn als uh, ja, ook uh, het beroep van. Uh, ja, uh, zorg, aan de ene... ik denk het wel. Ik denk dat dat aan de ene kant uh, is het natuurlijk heel triest. Aan de andere kant is het misschien ook wel goed om uh, dat, dat mensen weer wat uh, gesocialiseerd worden. Ja. Door iets voor een ander te betekenen. Dat is op zich wel een hele goede zaak. Ja. Nou, mocht u zich dus geroepen voelen om dit te gaan doen. Het gaat dus om muziek. Het gaat om de tuin. Het gaat om een maatjesproject. Een maatje voor een man die heel veel over zijn leven te vertellen heeft. En die dus graag een boek wil samenstellen daarover. Nou, al dat soort dingen. Neemt u dan gewoon contact op. Als u toch niks te doen hebt. En de hele dag maar uh, voor de televisie of achter de computer zit te hangen. Dan kan je beter maar iets leuks voor de mensen gaan doen. Huh? Zo is dat. En eh... Uh... Als u uh, meer wil weten over deze uh, vacatures... even kijken op de website van uh, VIP Zandvoort. En het telefoonnummer van Marijke, dat uh, zetten we straks even ja. op Facebook. Dan kunt u contact met haar opnemen. Zo is dat. Hé hey Marijke, hartstikke leuk dat je in de studio was. Dat je even de moeite ja. wilde nemen om hierheen te komen. Ja. Dat vinden we erg leuk. Ja. Heel leuk om hier te zijn. Ja. Ja. Hele nieuwe ervaringen. Ja. En uh, als je weer wat hebt, uh, neem gerust contact met ons op. Want uh, ja. je hebt, krijgt altijd ruimte bij ons. Ja. Heel dank. Doen leuk. we sowieso. Oké. Okay. Dan gaan wij weer verder met muziek. Nog maar even tot wij weer het regio nieuws gaan doen. Als ik mijn pijltje kan vinden tenminste. Ja. Just another town Same old crazy people Hanging around Still you're yeah, Shining Silently Staring into space Coming down alone Feel like packing All my bags running home Well Shine Yeah. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but was dat, Shine Silently. En dat uh, was Marijke. En dat telefoonnummer, dat komt uh, dus straks op onze Facebook-pagina... te staan, dames en heren. En dat is natuurlijk uh, www.facebook.com... en dan slash Zandvoort Lunch. En daar kunt u dan straks eventueel... dat telefoonnummer terugvinden... Voor uh, als u dus uh, zich roepen voelt om een van die vrijwillige uit te gaan voeren. En ik zeg het nog maar een keer: het gaat om, uh, om heel veel leuke dingen. Uh, een maatje zijn voor een man die heel veel te vertellen heeft, die graag een boek erover wil samenstellen. Uh, tuinmanswerk, muziek, creatieve arbeid, uh, kortom, allemaal hele leuke dingen. Uh, we gaan zo het regionieuws nog een beetje doen. We zitten een beetje te, te klungelen vandaag. Omdat. Uh, uh, dit uh, malle internet hier eruit ligt. Dus dan... Kind of nou, goed. Het zou een beetje magisch kunnen zijn als het nu weer terugkwam. Dit is Queen. A kind of magic One dream One soul One prize One gold One golden glance Of what should be It's a kind of magic One shine VG Nieuws met Angela. Dank je. Bij Het Plein aan het Kerkplein in Zansvoort... heeft woensdagochtend een korte tijd brand gevoed. Door een te hete pan is een brand uitgebroken in de frituurkeuken van de Snakbar. Er stond een, ontstond een zogeheten vlam in de pan. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te bestrijden. Er is de enige rookontwikkeling geweest die op het plein te zien was... Geen van de aanwezige medewerkers is daarbij gewond geraakt. Van 2 mei tot 21 december 2014 zal de entree van het Zandvoort Museum in het teken staan van de vakanties die Anne Frank en haar familie doorbrachten in Zandvoort. De kleine fototentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Anne Frank Stichting die ook het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht in Amsterdam beheert. Net als veel Amsterdammers maakten de familie Frank... regelmatig uitstapjes naar Zandvoort. Fotoalbums van de familie Frank zijn bewaard gebleven. Gewone kietjes van een heerlijk dagje strand van Margot en Anna... met de andere kinderen uit het tehuis. Maar ook foto's van latere jaren. Anderhalf jaar is aan gewerkt. 9 miljoen euro heeft hij gekost. De natuurbrug... Zandpoort over de Zandvoortslaan bij Bentveld. Vanuit de lucht gezien is het resultaat imposant, maar ook nog behoorlijk kaal. Over een paar jaar moet de brug een groene oase zijn... en maar voorlopig oogt het geheel nog als één grote zandbak. Midden op het ecoduct zijn schrikdraden gespannen om te voorkomen... dat de damherten van de waterleidingduinen doorlopen naar de Kennemerduinen... Volgens de provincie is dat een tijdelijke maatregel. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort aan zee. Dit wegens groot onderhoud aan het spoor. De NS zet bussen in op dit traject. Op zondag 4 mei rijdt er in verband met de dodenherdenking in Overveen elk kwartier een bus. Reizigers moeten rekening houden met 15 minuten extra reistijd. Aanstaande maandag is het luchtalarm hoogstwaarschijnlijk niet te horen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de veiligheidsregio's geadviseerd... het alarm niet te testen op bevrijdingsdag. Dat dit jaar op de eerste maandag van de maand mei valt. Het luchtalarm wordt altijd getest op de eerste maandag van de maand... precies om 12 uur s middags. Dat gebeurt echter niet als het een nationale of religieuze feestdag is. En tot slot het weer. Veel weer hebben we de afgelopen dagen niet gehad... maar vanaf vanmiddag zal dit geleidelijk veranderen. We komen nu onder invloed van een hoge drukgebied... maar ondanks dat blijven de temperaturen vrij gematigd. Vanochtend vroeg was het hier en daar wat mistig... en er uh, kon ook nog een enkele bui vallen... In de loop van de middag wordt het vrijwel overal in de regio droog en de zon komt daar ook af en toe doorheen. En de maxima liggen rond de 13 graden. Meer land kan het nog 15 graden worden. De wind draait naar het noordoosten en neemt toen naar matig. En tot zover het weer en het nieuws voor vandaag.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 Het is al lang een nieuwe, maar ja, ik zei het We zitten met een vette internetstoring, dus daar kan ik even niet bij. Dus daarom even een oud singeltje van. Kensington, een van de mensen die aanstaande maandag te zien zijn op Bevrijdingspop in Haarlem. spelen om drie uur smiddags op het hoofdpodium. En uh, voor de liefhebbers, natuurlijk, s'avonds om negen uur bij Bevrijdingspop. Dat wordt nog leuker dan... Of nou ja, nog leuker. Dat wordt ook leuk, laat ik het zo zeggen. Dan speelt natuurlijk Bluff. En ze zullen waarschijnlijk heel veel van hun nieuwe album... in het midden van alles gaan spelen. Goed. Um, eens even kijken. Nou, we hebben nog eventjes, nog tien minuutjes. Daar nou, hebben we natuurlijk uh, Muziek Boulevard. Ik ben blij dat jij met cd's draait, Bart. Want uh, dan heb je het gezeik allemaal niet in jou. Dit is Pacific Gas and Electric. Are you ready? If you breathe there, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait! Don't you worry. A new day is dawning. We'll catch the sun. Was dat. En die vraag of ik klaar ben. Nou, ja, bijna. Voor vijf minuten. Dan nou, gaan we weer over op het aandacht met zijn handwerk. Gewoon CDs. Het is eigenlijk wel veel makkelijker, maar ja. Ik zie mezelf toch niet Eer met vijf koffers met CDs. Niet gebeuren hoor. Zeker niet in de trein. Are you ready? Pacific Gas and Electric was dat... En uh, ik heb nog één leuk plaatje voor u. Ja, maar eentje dan. Pasadena Roofband. Laten we maar eens een keertje draaien. Dat is gewoon gezellig, hè? Ja. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Nou, ik ga er zo alweer weg. Laat je het zo vertellen. die in een dreamband. Nou, een beetje goud uitzending. Maar ja, u weet het komt. Ik heb het u uitgelegd. Het internetstoring en zo, en dan Gaat er links van alles mis natuurlijk. In zo'n programma. Ik ga voortaan maar alleen vinyl draaien, denk ik. Dan kan je nooit storing hebben. Dat is lekker makkelijk. Goed, dit was CFM Lunch. Voor deze donderdag de 1e mei. Het is de dag van de arbeid. En zeer gauw stopt ermee. Nou, ja. ja, waardeloze firma vind ik het toch Wat de het maar niet zeggen, is anti-reclame. Straks heb ik nog een proces in mijn broek van Ziggo. Nee. Ik vind niks. Het oh. is een mening. Ja. Oké, okay, nou, we gaan naar huis. Uh, leuk dat u er was. Leuk dat u, leuk dat u ook weer... Uh, Meegeluisterd heeft, dames en heren. Dit was CFM Lunch. voor deze donderdag. Zodanig Muziek Boulevard Live. En die doet het, uh, die doet het met, uh, met CD's. Dus dat, uh, dat is makkelijk. Dan zal die geen storing hebben. Dat is, dat is wel even allemaal die, die, die Bart. He. Nou, nog even twee, minu even twee seconden dit. Um, ja. Wij zijn er morgen weer. Nee, ik ben het. Ja. Ik tenminste. Nee, jij niet. Maar. Misschien uh, komt ze later nog. Je weet het maar nooit.